In Noord-Brabant is de werkloosheid het afgelopen jaar sneller gestegen dan in de rest van het land. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In het derde kwartaal van 2012 had 6,3 van de Brabantse beroepsbevolking geen baan. Het jaar ervoor was dat nog 4,7 Ook in Zuid-Holland nam het aantal mensen zonder werk sterk toe. Volgens deskundigen worden deze provincies het hardst getroffen omdat er veel exportgevoelige bedrijvigheid zit. Die heeft het meest last van de kwakkelende wereldeconomie. De gemeente Hoorn kan de kosten die zijn gemaakt na een oproep... tot een project X-feest niet verhalen op een jongen van 16. De gemeente heeft dit laten uitzoeken door een advocaat en juristen. De jongen stuurde twee dagen na de rellen in Haren een tweet... waarin hij opriep tot een project X-feest in Hoorn. Uiteindelijk gebeurde er vrij weinig in Hoorn. Maar de politie had wel opgeschaald om een scenario als in Haren te voorkomen. Die operatie heeft de gemeente 30.000 euro gekost... en die kosten wilde Hoorn verhalen op de jongen. Maar door een lacune in de wet kan dat niet. Daarom heeft de burgemeester een brief gestuurd... naar het ministerie van Veiligheid en Justitie... waarin hij ervoor pleit dat gemeenten de kosten in de toekomst... wel kunnen verhalen op opruiers. Het hoofd van de Amerikaanse diplomatieke veiligheidsdienst... is onder druk afgetreden. Aanleiding is een rapport over de aanslag op het Amerikaanse consulaat... in de Libische stad Benghazi. Daarbij kwam onder andere de ambassadeur om het leven. Volgens het rapport faalde het management... bij buitenlandse zaken systematisch... Alweer de chef van de Veiligheidsdienst... zijn nog drie medewerkers op non-actief gesteld. Tsjechië fraudeert op grote schaal met Europese subsidies. Dat schrijft Dagblad Trouw op basis van vertrouwelijke documenten... van de Europese Rekenkamer en de Europese Commissie. De Tsjechische autoriteiten zouden Brussel stelselmatig hebben voorgelogen. Vanwege de fraude heeft de Europese Commissie... de subsidie met 450 miljoen euro gekort. De politie heeft na een lange en wilde achtervolging in de regio Eindhoven... een inbreker aangehouden. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. Er zijn geen gewonden gevallen. Rond twee uur ontdekte een medewerker van een palletbedrijf twee inbrekers. Eén van hen ging er vandoor in een busje. De politie zette vervolgens de achtervolging in met zo'n tien auto's. De inbreker reed met hoge snelheid door Eindhoven... en een aantal omliggende dorpen. In Lieshout gaf de inbreker zich over. In Vlissingen zijn twee agenten gewond geraakt... toen ze werden aangevallen door mensen die niet gefilmd wilden worden. De agenten werden gevolgd door een filmploeg van de EO. Een man en een vrouw waren hier niet van gediend... en gingen de filmploeg en de agenten te lijf. De vrouw gooide onder meer dakpannen naar beneden. De twee zijn aangehouden. Voor het eerst wordt in Nederland glasvezel aangelegd via de riolering. Als proef worden ruim 40 boerderijen in Lonneker in Overijssel... op die manier van snel internet voorzien. Bij de aanleg van glasvezel worden buitengebieden nu vaak overgeslagen... omdat bedrijven het te duur vinden om voor die huizen in de grond te graven en kabels te leggen. Door de kabels in de bestaande riolering te schuiven hoeft er nauwelijks gegraven te worden... en kunnen boerderijen veel goedkoper aan het glasvezelnet worden aangesloten. De storing bij de ING-bank is voorbij. Door problemen in het interne netwerk van de ING konden klanten sinds gistermiddag niet goed internetbankieren... Het probleem is vannacht verholpen. Tijdens de storing bleven de applicaties voor mobiele telefoons normaal werken... en ook betalen met Ideal verliep zonder problemen. Feyenoord heeft Heerenveen uitgeschakeld in de strijd om de KNVB-beker. Na reguliere speeltijd stond het 2-2, omdat er geen doelpunten vielen in de verlenging... Er kwam er een strafschoppenserie en die won Feyenoord. Ook Heracles, Pexwolle en Vitesse hebben zich geplaatst... voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Heracles versloeg NAC met 1-3... Peck Zwolle won met 2-3 van Go Ahead Eagles. En Vitesse versloeg amateurclub ADO 20 met 10-1. Dan het weer nog veel bewolking. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied langzaam het land in. Pas tegen de avond bereikt de neerslag het noordoosten van het land. Daar kan dan wat natte sneeuw vallen. Middagtemperatuur tussen de 3 en 6 graden. Morgen in het noordoosten koud met winterse neerslag. En in het zuiden regen bij een graad of 7. AMB Verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht... staat tussen knooppunt Empel en Zeldbommel 7 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Ook een aanrijding op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen de knooppunten Ketelplein en Klempolderplein 3 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Een dagelijkse file op de A28, Zwolle richting Amersfoort voor Leusde 4...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 Help kinderen die schoon drinkwater op een verlanglijstje hebben. Geef op Giro 999. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. het is donderdag 20 december. En Suriname wil nog even nadenken over de vraag van Nederland om weer een ambassadeur toe te laten. Op de A16 wordt het vandaag oppassen, want er wordt vandaag namelijk streng gecontroleerd op bumperkleven. Onze verslaggever is erbij. De werkloosheid stijgt fors in Brabant, Zuid-Holland en Flevoland Later dit uur meer details. Maar eerst de gemeente Hoorn, die draait zelf op voor de kosten van een Twitterbericht gemeente Hoorn moet namelijk 30.000 euro uit eigen zak betalen... voor een project X-feest dat nooit is gehouden. 16-jarige jongen twitterde dat er een feest in Hoorn zou zijn. Dat deed hij kort na de ongeregeldheden in Haren. Voor de burgemeester aanleiding om direct de inzet fors te verhogen. Het feest kwam er niet, omdat de jongen zijn tweet al snel verwijderde. De gemeente wilde de kosten verhalen op de jongen, maar de gemeente ziet daar nu vanaf. Verslaggever Jeroen Wollars sprak erover met de burgemeester van Hoorn. Uh, Meneer van Veldhuizen, wat was nou de overeenkomst... tussen de tweets die over Haren en die over Hoorn geplaatst werden? Dat ze allemaal uitnodigden om naar een project x uh, te komen. Dat was de overeenkomst. U zegt allemaal, maar het was er eentje. In Hoorn was het er eentje. Ja, het begint altijd ergens. Wij hadden de informatie dat het over 3000 uh, mensen ging... die het mogelijk hadden bereikt. Uh, mogelijk? Die mensen hadden het ontvangen en kunnen lezen, ja... Het belangrijkste, en dat vind ik echt een maatschappelijk issue... komt niet alleen in Nederland voor, maar ook in het buitenland... is toch dat je heel veel capaciteit, een soort valse bommelding... ontneemt aan schaarse middelen van gemeente en politie. Iedereen zit daar weer een hele avond alle scenario's te bedenken... te controleren, optreinen, enzovoort. U kent het wel. Dat kost geld. En als wij daar zitten, kunnen we niet ergens anders zijn. Maar u deed dat op basis van één tweet, die een paar keer geretweet is... Dat is toch allemaal een beetje overdreven? Nee, dat is niet overdreven. Het nee. staat toch in geen verhouding met wat we in Haren zagen? Tienduizenden berichten? Ja, uh, maar laten we het zo zeggen. Je kunt het beter voor zijn op een goede manier... dan op die manier zoals het in Haren is gegaan. En de eigenlijke vraag waar het nu natuurlijk om gaat... en dat telt in Haren net zo goed als in Hoorn... en op al die andere plaatsen kun je als je een tweet stuurt... kom naar project X en mensen komen daarvoor in het geweer op redelijke gronden kun je die kosten dan verhalen... op degene die voor een illegaal feestje, wat geen picknick is, uitnodigt. U hebt geprobeerd om de schade te verhalen op een 16-jarige jongen... Wat is de uitkomst van dat proces? We hebben het aan een advocaat gevraagd. En de uitkomst is minder dan 50% slagingskans dat dat zal lukken. Het is weliswaar een onrechtmatige daad. Maar omdat er geen speciale regeling is... heel expliciet dat deze schade door de overheid is te verhalen... zijn onze kansen in juridische zaken eh, vrij klein. En dat is een belangrijke maatschappelijke vraag. Want de vraag aan ons allemaal is, vinden we dat in orde... Of niet. Het parlement moet zich daar maar duidelijk over af, uh, uitspreken. En dat is dus ook mijn uh, oproep. Parlement, u heeft het gehoord. Spreekt u zich daarover uit? Maar komen we toch weer op het punt waar ik het net over had. U moet als bestuurder toch ook in staat zijn, samen met al die specialisten hier... om het verschil te zien tussen een grapje van een puber en iets als haren in wording. Ja, daar moeten we zeker toe in staat zijn. En je moet daar natuurlijk wel zekerheid voor gokken laten gaan. Als op maandag na haren dit gebeurt. En u zult met mij begrijpen dat ik veel liever met u het gesprek heb... over heeft u niet wat te veel gedaan dan u heeft er weinig gedaan... en er is allerlei ellende ontstaan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat in een reactie weten... dat voor dit soort zaken een gang naar de rechter de aangewezen weg is. Nederland wil weer een ambassadeur in Suriname, maar die kan pas benoemd worden als Suriname daarmee instemt. Heeft minister Timmermans gisteren gezegd in de Tweede Kamer? Ik zou wel graag weer zien dat de Post-Paramaribo door het Nederlandse ambassadeur geleid uh, zou worden. Maar je moet wel realistisch zijn. Uh, we hebben een agreement aangevraagd en dat is niet verleend uh, door de Surinaamse uh, regering. Dus ik. Ik wil toch goed vertegenwoordigd zijn daar. Dus ik uh, ga nu een zaakgelastigde aanstellen. Correspondent Harman Boerboom is in Paramaribo. Harman, uh, Suriname heeft al laten weten geen haast te maken... met het toelaten van een nieuwe Nederlandse ambassadeur. Waarom eigenlijk niet? De Surinaamse minister Lakkin die vindt dat de Nederlandse regering te weinig respect toont voor de Surinaamse regering. De Surinaamse regering, president Bouterse, die is democratisch gekozen. De regering is democratisch gekozen en minister Lakkin vindt dat Nederland te weinig respect daarvoor toont. De relatie tussen de beide landen is heel slecht. Niet in de laatste plaats vanwege de opmerkingen in de tijd van de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, Maxime Verhagen. Boutersen is in Nederland veroordeeld wegens, drug wegens drugshandel en toen hij in de verkiezingen in mei gekozen werd, toen liet de minister weten dat Bouters alleen in Nederland welkom is om zijn straf uit te zitten. Nou, die opmerking is hier compleet in het verkeerde keelgat geschoten. En dat is eigenlijk het begin geweest van ja, de koude oorlog die er nu nog steeds is tussen Nederland en Suriname. Maar de Nederlandse ambassadeur is teruggeroepen om iets heel anders. Ja, Aart Jacobi, dat was de ambassadeur die hier zat... die is teruggeroepen voor overleg naar Den Haag... in verband met de amnestiewet. Die wet die was aangenomen door de Nationale Assemblee hier. Den Haag zag dat als een aantasting van de rechtsstaat... omdat er werd ingegrepen in een lopend strafproces. En Nederland is toen ook via de EU een lobby begonnen... om Suriname aan te pakken. Nou, dat zijn allemaal zaken die hebben niet bijgedragen... aan de goede verstandhouding tussen de beide landen. En die hebben ook ongetwijfeld bijgedragen... Aan aan de mening van minister Lakin dat Nederland geen respect toont... voor de democratische procedures in de Soevereine Republiek Suriname. Maar heeft de president van die Soevereine Republiek, namelijk Boutersen, niet zelf al een keertje gezegd van, oh, iedereen is eigenlijk welkom? Ja, hij heeft uh, nu nog niet gereageerd, of niet meer gereageerd... maar hij heeft inderdaad in een eerder stadium gezegd... Uh, na het terugtrekken van ambassadeur Jacobi, dat... Nieuwe ambassadeurs altijd welkom zijn. Hij heeft zelfs gezegd, ook al stuurt Nederland drie ambassadeurs, ze zijn allemaal welkom. Dat waren toen zijn woorden. Nou, nu laat minister Lackin weten dat daar, in ieder geval wat Suriname betreft, geen haast mee gemaakt zal worden. Geen definitieve weigering dus voor een nieuwe ambassadeur. Maar het lijkt er wel op dat hier in Paramaribo het nog even op zich zal laten wachten voordat er werkelijk eentje zit. En geen haast, uh, waar praten we dan over in Suriname? Ik denk niet dat je het echt in tijd moet zien. Ik denk dat dit gewoon weer een diplomatiek steekspel is. Uh, een een gekissebis tussen Nederland en Suriname. Het is geen definitieve weigering, wat ik al zei. Ik denk dat Suriname de boel gewoon een beetje zal vertragen. En dat er vroeg of laat wel een nieuwe ambassadeur zal komen. Maar op wat voor termijn dat is, ik heb geen idee. Ze nemen de tijd. Nou, dankjewel, Harmen. Harmen Boerboom was dat vanuit Panamari Brol. Taboe op seks is groot, te groot, vindt Marok.nl. populaire website komt daarom met iets nieuws. Bij de, ANWB, bij de ANWB, Tamara Bruggemans. Tamara, veel aanrijdingen vanochtend? Ja, dat klopt. In totaal 27 kilometer file, waarvan een aantal uh, ongelukken. En die ga ik even uh, doorgeven. Die staan op de A2 Dembos richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 7 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Ook een aanrijding op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. Twee rijstroken zijn daardoor dicht. En dan ook nog op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Morgestal en Best 10 kilometer door een aanrijding en daar is de linker rijstok dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nou, die seks die komt zo. Eerst gaan we het met Maino Rebbers hebben over een onzichtbaar probleem. Mino, ja. want dat onzichtbare probleem, dat heet koolmonoxide. CO, ja, je ruikt het eigenlijk niet. Het is zwaarder dan lucht het zak naar de bodem. Je wordt een beetje duizelig, een beetje misselijk. En dan val je in slaap en dan is het al te laat. Klopt. Ja, het vergiftigt je, hè? het gaat op de plek zitten in het bloed... waar je eigenlijk een zuurstof moet hebben, toch? Ja, het neemt uh, 250 maal uh, sneller uh, wordt het opgenomen in het bloed als zuurstof. Dus waar je normaal gesproken zuurstof in je bloed hebt... en je nodig hebt om te kunnen leven... daar komt dan uh, voor in de plaats... waardoor je op een gegeven moment zuurstofgebrek uh, krijgt en je stikt. Ja, het is uh, wat dat betreft uh, linkersoep, brandweer Nederland. Uh, Charles Meijer vraagt om aandacht, zegt gastoestellen verplicht laten keuren. Elf doden per jaar, dat is veel. Want jaarlijks komen er in Nederland iets meer dan 30 mensen om bij een brand. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Maar bij die gastoestellen weet je dat het gewoon zit in de installatie. Klopt. Het is... Uh of de installatie, of het is de ventilatie, of het is de afvoer. En, uh, dus je kunt het al heel snel beperken tot, tot uh, de oorzaak. Ja. Ja, en dan moet het toch gemakkelijk zijn om daar ook iets aan te doen. We zitten hier net te praten, terwijl naast ons een hele muur is... met allemaal meldsystemen en zo. En toen zei u net tegen mij... Ja, vroeger had je natuurlijk het gemeentelijk gas-energiebedrijf... En, en die keurde altijd een installatie. Dat is allemaal verdwenen, marktwerking. En, daar, en je kunt zelf naar de bouwmarkt, hè, de eigen huis- en tuintoestel. Ja, dat klopt. Je kunt heel gemakkelijk kun je, uh, gas uh, uh, kun je gastoestellen kopen... je kunt de pijpen kopen, je kunt zelf aan de, aan de gang gaan. Op zich is daar niks op tegen. Maar het wordt niet gekeurd? Als het maar gekeurd zou, uh, zou worden, ja. ja en en daarom dan... pleit u eigenlijk ervoor dat dat verplicht wordt. Maar ja, dan heb je wetgeving nodig. Dan heb je, dan heb je wetgeving nodig. Ja, ik heb even afgeluid... Ja. Het is geen brandweerauto hoor, het zijn de schoonmakers met een karretje. Ja, ja. Nee, dan, dan heb je wetgeving nodig uh, en het is een kwestie van uh, wat heb je als maatschappij voor, uh, voor over. Vind je elf doden, uh, vind je dat maatschappelijk verantwoord of zeg je het is te veel en we moeten er iets aan gaan doen. Want dat kost weer geld, om dat. Dus dan moet het gecontroleerd worden. Wie gaat dat doen? Dat klopt, maar als je nagaat dat ook elke auto APK gekeurd moet gaan worden... Uh, om te voorkomen dat er uh, verkeersdoden uh, vallen... Ja, dan denk ik dat we ook uh, in geval van, uh, van CO op dezelfde manier hierover zouden mogen, mogen nadenken. Ja. En dat zou dan ook bijvoorbeeld een APK-keuring uh, voor, uh, voor gasinstallaties kunnen betekenen. Maar het is toch gek, hè? Je zou verwachten dat tegenwoordig die apparaten zo modern zijn... dat het eigenlijk niet meer kan. De apparaten die zijn uh, best modern... Maar het hangt er ook vanaf hoe dat het wordt geïnstalleerd. Ja, en als je dus zelf aan het prutsen bent geweest. En als je zelf aan het prutsen bent geweest. Ja, en zelf. We moeten ook even uh, denken aan installateurs natuurlijk. Hè. Uh, want bij die verplichte keuringen die er waren door de energiebedrijven. werden op een gegeven moment ook uh, uh, tekortkomingen door installatiebedrijven eruit gehaald. En ja. dat is nu ook niet. Ja, en dat deed me weer terugdenken aan gilse Rijen 2007. We hebben het vorige uur daar nog een fragment van laten horen. Een man en een vrouw overlijden. Het is een nagelnieuw appartementencomplex was dat. En dat bleek uiteindelijk dat de afvoer met de verkeerde beugeltjes was vastgezet. Het zat hem in een heel klein ding eigenlijk maar. Maar goed, dan is het wel te laat. Dat, uh, dat klopt. Er was ook geen keuring geweest dus? Nee. Hoe uh... hebben we dan niks geleerd sinds 2007, denk ik dan? Blijkbaar niet, blijkbaar niet. Als je ziet dat vanaf 2007 het aantal uh, slachtoffers alleen maar is toegenomen, dan hebben we blijkbaar niets, uh, niets geleerd. En ik kom er toch weer op terug van alleen uh, voorlichting geven door middel van circulaires... Ja, haalt in feite ook... Een voldatje. Dat haalt niks uit. Nee. Dat is het niet. Ja, of je kon ook zo'n koolmonoxide-melder in huis neerhangen. Maar ja, ik heb al zo'n een andere brandmelder hangen. Ja, dat, uh, dat klopt. Dat kun je uh, daar, daar uh, weghangen. Alleen de vraag is van waar moet je hem dan, uh, dan weghangen. En uh, veel mensen die staan eigenlijk niet bij stil bij de gevaren van koolmonoxide. Dat is, dat is het punt. Brand, daar hebben ze uh, aandacht voor. Maar koolmonoxidevergiftiging, het kan bij iedereen in huis kan dat gebeuren. Maar men heeft er geen oog voor. Nou, misschien dat het na deze ochtend wel uh, gaat. Wij gaan hier uh, inpakken. Het is rustig gebleven op de kazerne. Het is altijd een beetje jammer als je bij de brand weer bent, hè? Maar ja, goed. Uh, wij gaan naar uh, Martin van Hooijdonk. Want uh, hij is installateur en is ergens in Breda gijzers aan het vervangen. Ja, het kan niet altijd feest zijn, uh, Maino. Nee, het kan niet altijd feest. Jammer, hè? Ja, het is wel jammer. Achter de brand aan, het is altijd heel spannend. Maino Remmers, hij gaat dus straks naar de installateur. Liefde. Relaties en seks. Voor veel jongeren van Marokkaanse afkomst... zijn het onderwerpen waar nog steeds een flink taboe op rust. En daarom werd gisteravond de website Seks en Islam gelanceerd. Zij site is onderdeel van het populaire internetplatform Marok.nl... met maandelijks een kwart miljoen bezoekers de islam moet iedere moslim maagd blijven tot het huwelijk. Maar hoe weet je nou of iemand wel of geen maagd is bij het huwelijk? Kun je dat zien? Kun je dat voelen? En wanneer is iemand nou wel of geen maagd? Niets blijft onbesproken op de site. Je maagdelijkheid, homoseksualiteit, je partnerkeuze... of hoe je met je ouders praat over relaties en seks. Al is een meisje vaginaal maagd, wie garandeert dat ze anaal is? Wie garandeert dat ze, hoe heet het, oraal is? En wie het antwoord op zijn of haar prangende vraag niet kan vinden... kan zich per mail richten tot badderen joejoe. Hij noemt zichzelf islam- en liefdescoach en hij beantwoordt vragen van bezoekers. Mijn naam is Badr Abdul, ik ben een islamitisch geestelijk verzorger. Zit je met een vraag, zoals bijvoorbeeld verliefd zijn op iemand en je weet niet hoe je ermee omgaat in verband met je geloof, dan kun je met al deze vragen bij mij terecht. Karim Azawag van Mark.nl Is er niet al genoeg op dit punt? Onze ervaring is dat er, dat er wat is, maar uh, lang niet genoeg. Er zijn nog heel veel uh, taboes om te doorbreken. En, en, en nou ja, middels deze website proberen we eigenlijk een kleine bijdrage te leveren... aan, uh, aan ja, het wel bespreekbaarder uh, krijgen binnen die huiskamers, maar ook, maar ook buiten die huiskamers. Ja, daar zijn we dan. Eindelijk gaan we beginnen. Ik uh, zie nog wel wat lege plekken in, in de zaal, dus ik zou je graag willen uitnodigen... om vooral op de stoel te gaan zitten... De officiële lancering van de site is in een kleine zaal in Zeist. En er zijn ook aardig wat Marokkaanse jongeren op afgekomen. Hebben zij nou behoefte aan zo'n site? Ik vind het interessant, vooral omdat ik juist op deze leeftijd met die thema's bezig ben. Hoe oud ben je als vraag 21. En wat voor informatie ben je op zoek? Ja... Gewoon geen onzininformatie. Kijk, het kan van alles zijn, maar als het maar niet zo'n echt onzininformatie uh, erop zit, wat vinden jullie het belang van zo'n website? Oh, kijk, wat ik het belangrijk vind is seks, want ik wil gewoon veilig seks. Deze tijd is er heel veel aids op de wereld en de, daar is zo'n website belangrijk voor. Ja, precies. Overal bestaat homoseksualiteit, 3 tot 10 procent van de bevolking is homo, maar Marokkaanse homo's bestaan niet, tenminste. Zo lijkt het. Dan komen Marokkaanse jongeren ook af en toe ja, negatief in het nieuws... als het gaat over seksualiteit. Homo's die in elkaar geslagen worden. Vrouwen die op straat uitgescholden worden. Denken jullie die groep nou ook te bereiken met deze site? Uh, wij hopen het wel. Uh, het is, uh, ze zijn zeker wel onderdeel van uh, de groepen die wij uh, graag willen bereiken. Wat kunnen die jongens daar nou leren dan, die, die rotjochies, zeg maar? Het is niet zozeer dat we ze iets echt willen leren, zoals, zoals een onderwijzer een leerling iets aanleert. Maar we willen ze wel iets meegeven. Dus we hopen dat als zij de discussies, hè, de, de persoonlijke verhalen lezen en de video's bekijken... dat, dat er iets blijft hangen van ja, waar ze later wellicht... Uh, uh, uh, ja, uh, uh, over gaat nadenken. Zonder je te veroordelen, zal ik je bijstaan bij het vinden van een antwoord die het meest bij jou past. En seks kan heel leuk zijn, hè? <laughs> Zeker weten. Vooral na het huwelijk. <laughs> Tijdens, natuurlijk, moet ik eigenlijk zeggen. <laughs> na het huwelijk. Goed, de reportage was van Martijn Bink. Een goed begin, en dan hebben we het over het overleg van gisteren. De vakbonden, de werkgevers, die vinden het sociaal overleg dus een goed begin... met premier Rutte en minister Ascher van Sociale Zaken. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om de jeugdwerkloosheid te bestrijden... en om ouderen weer aan de slag te helpen. FNV-voorzitter Ton Heerts. Dat nou, geeft in ieder geval aan dat het kabinet ook de noodzaak ziet om maatregelen te nemen tegen jeugdwerkloosheid en het, uh, aan het werk houden van, uh, van senioren. Dat is van groot belang, maar het is opnieuw een stap. Het is niet uh, dat nu alle problemen zijn opgelost zo vlak voor de kerst. We hebben weer gesproken, het proces van de sociale agenda ligt op koers. Het regeerakkoord waarin iedereen pijn moet leiden, dat uh, ligt er ook nog steeds. Zeker en daarom hebben wij ook heel duidelijk, laat er geen misverstand over bestaan. Maatregelen die er liggen rond de WW, die vinden we desastreus. nul uh, nullijn voor de ambtenaren, uh, allerlei maatregelen uh, uh, aan de onderkant van de arbeidsmarkt, in de zorg. Uh, daar hebben we het vandaag allemaal niet over gehad, want we zijn in die zin was het een eerste stap, verkennende gesprekken. Maar gelet op de enorme problemen in de bouw uh, vonden wij het wel goed om met het kabinet een aantal maatregelen te bespreken die het kabinet nu afkondigt, waaronder die 100 miljoen. Ja, maar kortere WW, het uh, ontslagrecht versoepelen, daar bent u niet voor. Nee, er is allemaal niets aan veranderd en dat hebben we vandaag ook niet besproken. Het is wel zo, daar is ook de FNV voor. Wij zijn vol behoud van banen en alles wat we daar samen aan kunnen doen... zullen we niet nalaten. Meneer Wientjes, uh, blij met dit kerstcadeau van 100 miljoen? Ja, het is geen kerstcadeau. Het is natuurlijk een, een, een belangrijk dat het kabinet iets doet en de jeugdwerkloosheid... Dat vind ik goed. Uh, alleen we hebben op dit moment geen tijd van cadeautjes. Het is een tijd van, uh, van, van, van moeilijkheden in de economie. En proberen door verstandige besluiten de moeilijkheden te beperken. En dat is de reden dat wij vandaag over de bouwuitvoering gesproken hebben. Wat je kunt doen binnen Nederland om de, op de bouw-economie, de woningmarkt weer aan de gang te krijgen, moet je doen. En daarnaast moet je natuurlijk zorgen dat je internationaal actief blijft. Maar in Nederland heeft een eigen probleem, het bouwprobleem. Ja, en dat bouwprobleem, uh, Stef Blok, de minister van Wonen... die heeft wel een paar toezeggingen gedaan. Maar gaat hij wel ver genoeg? Dreigt nog steeds een massa-ontslag in de bouw? Ik denk dat voorlopig het nog heel moeilijk blijft in de bouw. Want maatregelen hebben altijd tijd nodig. Waarvan de belangrijkste, naar mijn smaak, is... om te zorgen dat de maandelijkse lasten... die de starters gaan betalen... dat die wat gematigd worden door een langere termijn van de hypotheek. Door eventueel minder dan 100% aflossen. Dat betekent dat de maandlasten omlaag gaan. En dat is belangrijk. Want anders krijg je nog een verder verval van de huizenprijzen. En dan worden de starters helemaal bang om te kopen. Het maatwerk bij hypotheken... dat dat leidt tot een opleving van... De bouw door de starters. De carousel gaat altijd beginnen te draaien in Nederland. Als er starters gaan kopen, dan komen de woningen vrij. De bouw gaat beginnen. Ik hoop erop. Ja, maar het vertrouwen is helemaal weg. Wanneer gaan wij onze portemonnee-wet trekken? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ik denk dat deze bijeenkomst daartoe helpt... Ik denk dat de toezeggingen die het kabinet gedaan heeft... over de bouw en de woonmarkt ook helpt. Alleen, het heeft altijd weer even tijd nodig. Ik hoop dat iedereen een fantastisch mooie kerst heeft. En dat we het toch begin van het jaar weer met volle moed gaan beginnen. Aan ons zal niet liggen. Wanneer is de Nederlandse economie er weer bovenop? Ik denk dat volgend jaar nog een lastig jaar wordt. We hebben vandaag gehoord van het CPB nog een kleine krip. Uh, ik hoop toch dat we in de loop van volgend jaar het ergens achter de rug hebben. Wat positief stemt, is dat in Europa... De cijfers beter worden. Kijk naar de rente die op dit moment de landen in Zuid-Europa betalen. Kijk zelfs naar Griekenland, enige opleving. Als dat doorzet en Nederland van oudsher weer meteen mee profiteert van de export... dan ben ik over tweede half volgend jaar niet pessimistisch. Dan klimmen we langzaam maar, ik, uit de dal. Ik hoop het. Bernard Wintjes was dat van ondernemersvereniging VNO-NCW. Peter Blok sprak met hem. Na half negen spreken we met FNV Jong over dat plan... wat gisteren is gelanceerd door de minister van Sociale Zaken. En na half acht gaan we het hebben over bumperkleven... en het onderzoek naar werkloosheid per provincie. Met de nieuwe Nefit Trendline HR-ketel... maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nevit Trendline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 Werkloosheid in Noord-Brabant sneller gestegen en de Kamer wil af van de zondagswet. Goedemorgen, half acht geweest, ik ben Dorrel Megens. In Noord-Brabant en Zuid-Holland is de werkloosheid het afgelopen jaar sneller gestegen dan in de rest van het land. Blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens deskundigen worden deze provincies het hardst getroffen omdat er veel bedrijven zitten die afhankelijk zijn van de export. Sociaal-economische raad in Brabant. Het heeft dus enerzijds te maken met de internationale conjunctuur. En, en, en een tweede punt is toch dat de ondernemers tot het uiterste hebben ingespannen om uh, te, te niet te snijden in het vaste personeel. Zo meteen, tussen half acht en acht, een reportage hierover. En dan praat Bert van Sloten ook door met een hoogleraar over die opvallende werkloosheidscijfers in Brabant en Zuid-Holland. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de zondagswet wordt geschrapt. Een motie daarover van D66 wordt gesteund door de VVD, de Partij van de Arbeid en GroenLinks.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 De storing bij de ING-bank is voorbij. Klanten van de bank konden sinds gistermiddag niet internetbankieren. Door een storing in het netwerk. De problemen zijn vannacht verholpen. Het hoofd van de Amerikaanse diplomatieke veiligheidsdienst is onder druk afgetreden. Aanleiding is een rapport over de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in Libië. September was dat. Daarbij kwam onder andere de ambassadeur om het leven. Volgens het rapport faalde het management bij buitenlandse zaken systematisch. Staatssecretaris Wekers van Financiën zegt dat hij beter had moeten doorvragen... naar de reclamezuil langs de A73 bij Roermond. De zuil met daarop een foto van de VVD'er Wekers zou zijn betaald... door de Roermondse wethouder Van Rij, die nu wordt verdacht van corruptie. Wekers blijft volhouden dat hij niet de fout is ingegaan. Er worden uh, bepaalde dingen in verband gebracht... met een verkiezingsboord langs de snelweg, die uh, kan nog wel raken... Dus uh, daar een volstrekt verkeerd beeld geschapen. Hier is niets onoorbaars gebeurd. Wekers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer... dat hij de afspraken op papier had moeten zetten. Tsjechië fraudeert op grote schaal met Europese subsidies, schrijft Dagblad Trouw. Dat doet die krant op basis van vertrouwelijke documenten... van de Europese Rekenkamer en de Europese Commissie. De Tsjechische autoriteiten zouden Brussel stelselmatig hebben voorgelogen... Vanwege de fraude heeft de Europese Commissie de subsidie met 450 miljoen euro gekort. De politie heeft na een lange en wilde achtervolging in de regio Eindhoven een inbreker aangehouden. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost. Niemand raakte verder gewond. De politie achtervolgde de inbreker met zo'n 10 politieauto's. Uiteindelijk is het lieshout, is er een aanrijding met een politievoertuig geweest... en heeft de auto wat tot waarbanden geraakt, is daardoor in de sloot gekomen... De bestuurder wilde het nog ontsnappen en toen zijn er drie waarschuwerschoten gelost. En toen heeft hij eieren voor zijn geld gekozen. En voor het eerst wordt in Nederland glasvezel aangelegd via de riolering. Als proef krijgen ruim 40 boerderijen in Lonneker in Overijssel op die manier snel internet. Nu worden buitengebieden vaak overgeslagen. Omdat bedrijven het te duur vinden om voor dierhuizen te gaan graven en kabels aan te leggen. Maar door de kabels nou in bestaande riolering te schuiven, hoeft er nauwelijks gegraven te worden. Er zijn heel veel mensen in het buitengebied... Die, dus, uh, een bedrijf hebben, die een boerderij hebben. Het is niet meer zoals 50 jaar geleden. Daar woonde er een boer met vijf koetjes en uh, daar hield de wereld op. Nee, de mensen in het buitengebied willen ook graag. Binnenkort ook op het uh, snelle internet. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is op dit moment overal droog en er komen opklaringen voor. En de temperatuur die ligt tussen 1 en 4 graden. Nou, vanochtend is in het noordoosten en oosten nog even de zon te zien. Maar vanuit het zuidwesten raakt het geleidelijk overal bewolkt en volgt vervolgens ook nog regen. Nou, dat regengebied trekt maar langzaam het land in en bereikt het midden van het land pas na het middaguur. Nou, de noordelijke provincies houden het tot de avond nog droog. Nou, met dit weer wordt het uh, slechts een graad of drie in het noordoosten tot vijf graden in het zuiden. En er staat ook een stevige wind, die is matig tot vrij krachtig uit zuidoost tot oost. Aan zee en op het IJsselmeer komt een uh, krachtige, soms zelfs harde wind te staan. En die wind die maakt het uh, voor het gevoel vandaag ook waterkoud. Nou, vanavond trekt de neerslag verder naar het noorden, dus ook de noordelijke provincies krijgen met uh, de neerslag te maken. Maar die wordt tegelijkertijd ook winters, dus in het noorden is kans op natte sneeuw. ANWB ah, verkeersinformatie. Het is een minder drukke spit. Normaal gesproken staat er op dit tijdstip zo'n 90 kilometer file. Nu zitten we op zo'n 40. En wat op? Wat is de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Hilvarenbeek en Oorschot, 8 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. En ook een ongeluk op de A59, Os, richting Zonzeel. Tussen knooppunt Hintam en Rosmalen, 2 kilometer.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 Kijk op aanwb.nl slash voor de zaak. DEDOS, het Radio 1 Journaal. We gaan zo dadelijk bumper kleven, maar we beginnen met de sport. Want gisteravond werd er gevoetbald in uh, de achtste finales van de KNVB-beker. Tom van het Hek, kom. Gisteren vier clubs die de volgende ronde haalden. Maar het spektakel zat enerzijds bij veel doelpunt en anderzijds in Heerenveen. Ja, het zat uiteindelijk in dat opzicht wel ja, dat spektakel... die, die veel doelpunten doe je op Vitesse, 10-1 maar ja. liefst. Die hadden wel wat goed te maken. ADO 20, 1700 toeschouwers mee uit Heemskerk naar Arnhem... met echt goede hoop, want Vitesse was niet zo goed. <laughs> maar het verschil tussen de liefhebbers en de pols was toch erg groot. Ja, het was snel 2-0, daar bleef het lang bij... en toen ineens na rust ging het helemaal los, 10-1. Er was nog een leuke wedstrijd overigens. Die ontrok zich een beetje aan alles. Nak tegen Heracles. Het was een heel lang een hele vrolijke wedstrijd. Uiteindelijk Herakles wel echt best door. 3-1 gewonnen. De IJssel Derby, ook weer in ere hersteld, met Go Ahead tegen ja. PEC. Daar dromen ze altijd van daar. En dat mocht eindelijk weer eens. En dat werd ook een hele hele leuke wedstrijd. Uiteindelijk 1-1 in de verlenging PEC voor, maar meteen weer 2-2. Go Ahead, een paar enorme kansen. Maar in de 118e minuut, dus toen het bijna op strafschappen aankwam, eh, toch nog de eredivisionist PEC zwollen door naar de volgende ronde. Ja, en toen en toen, Heerenveen Feyenoord, had iedereen zich op verheugd. En dat bleek achteraf eh, volledig terecht te zijn. Want, eh, daar gebeurde werkelijk van alles. Het leek een hele gewone verdiende overwinning voor Feyenoord te worden. 2-1 en toen in de blessuretijd Jurisic 2-2. Echte verlenging, Feyenoord wel iets beter, maar er kon van alles gebeuren. En toen strafschoppen serie, ik weet niet of je het op de Wallen gezien hebt, maar dat was werkelijk fantastisch. Ik... Zeven gemiste strafschoppen ja. uiteindelijk. Er zijn er twi Feyenoord... twintig genomen in totaal? Ja, het was de spanning. Ja. Uh, greep de mensen bij de keel. Ook de normale specialisten, Vin Bokasson, Lex Immers uh, zijn minister. En uiteindelijk, uiteindelijk werd nul door de held. En alles bij elkaar, moet ik zeggen, wel terecht. Heerenveen kan wel weer met iets meer optimisme uh, naar, naar, de, naar het voetbal kijken. Maar Feyenoord won uiteindelijk wel terecht. Dus hebben we wel hele sterke clubs hoor, in die kwartfinale. Maar ook echt gewoon een lekkere bekerstrijd gehad. Een echte bekerstrijd. Ja, die beker in Nederland wordt toch echt ieder jaar een beetje leuker. En uh, de laatste jaren zien we soms verrassingen hier Eigenlijk niet echt grote verrassingen tot nu toe. Veel sterke clubs in de kwartfinale. Misschien vanavond nog Groningen tegen oh, eentje, Ajax. Ja. ja, Groningen zal er heel graag wat van willen maken. Ajax zal een beetje dubbele gedachten hebben. Die moeten zondag ook nog naar Utrecht zullen. Ook wat mensen sparen in de opstelling. Neem niet weg dat Ajax, uh, Ajax is en altijd zo'n wedstrijd zal willen winnen. Dus ik verwacht ook nog een mooie achtste wedstrijd. En dan hebben we hele sterke clubs. Alleen Den Bosch nog over uit de League. En zeven sterke clubs uit de Eredivisie. Dus hoe dan ook, dit jaar een uh, mooi bekerjaar in allebei bales. Ja, dat kunnen we nog... toch nog even stellen op de volgers. Precies, dat krijgt nog een mooi vervolg. Met nog één wedstrijd en daarna die kwartfinales volgend jaar. Tom, dankjewel. Spreken we elkaar morgen daarover. Oké. Okay. Dan gaan we het hebben over de werkloosheid. Want Denemers heeft onderzoek gedaan met het CBS samen. De werkloosheid die stijgt namelijk. En die steeg volgens het CBS het hardst in de provincie Noord-Brabant. Die provincie kreeg er in een jaar tijd een derde zoveel werklozen bij. Maar high-tech doet het toch nog steeds goed. Dat ondervond onze verslaggever, die op onderzoek uitging, Peter van der Meerschout. High-tech apparatuur. Directeur Toppel van Franken Europe. We staan hier in de gang, kijken door een glazen wand waar de medewerkers van u in speciale kleding bezig zijn om die apparatuur te maken. Dit zijn medewerkers die u hier nog in dienst hebt. Hebt u mensen moeten laten gaan de afgelopen jaren? Nee, wij hebben geen mensen laten gaan. Ook in de crisis van 2009 hebben wij geen mensen laten gaan. Misschien een paar mensen die niet voldeden, maar wij zijn heel erg zuinig op onze vaklieden. Die, die, die verdienen het uiteindelijk hier, die maken de spullen, die schroeven het in elkaar en die creëren voor ons de, ja, de, de omzet. Terwijl in de werkplaats het gereedschap langzamerhand wordt opgeborgen voor een, voor een koffiepauze. Leo Dubbeldam, u bent van de Sociaal-Economische Raadafdeling Brabant. Jullie hebben onderzocht hoe dat het nou toch kan, zo'n forse stijging van de werkloosheid hier. Terwijl deze Brabantse regio. Minder werklozen kent gemiddeld dan het landelijke beeld. Hoe kan dat dan? Nou, dat laatste klopt. We zijn een hele fitte regio. Uh, ja, het is, heeft dus enerzijds te maken met de internationale conjunctuur, De uh, uh, heel Nederland... crisis duurt gewoon langer. Het duurt gewoon langer. En, en, en een tweede punt is toch dat de ondernemers tot het uiterste zich hebben ingespannen om uh, te, te, niet te snijden in het vaste personeel. Ze hebben heel lang gewoon hun vast personeel gehouden. Ja. En de flexibele medewerkers die zijn al eerder naar huis gestuurd. Ja. Ja, en en nu, nu moeten ze dus ook ja. de vaste medewerkers ontslaan. Ja. Nou ja, dat dreigt nu te ontstaan. En wat ook heeft gespeeld is dat we uh, met de ROC's, NBO hebben afgesproken dat jongeren worden verleid om langer opleidingen te gaan. Uh, doen, zodat ze even niet op de arbeidsmarkt zijn gekomen. Ja, die zijn nu klaar met de studie. Ja, die zijn nu klaar met de studie. En uh, helaas is op dit moment de vraag ook te beperkt. Dus we moeten nu ook opnieuw uh, anders uit de kast halen... om uh, te voorkomen dat die mensen ze tussen een schip raken. Ton Wildhaag, u bent arbeidsmarktdeskundige van de Universiteit van Tilburg. Deze situatie hier in Brabant vraagt een speciale aanpak. Als je kijkt naar de cijfers, een sterke stijging van de werkloosheid op dit moment. Welke oplossing is dat dan? Nou ja, dan, dan kijk ik toch weer even naar Duitsland. We hebben natuurlijk in Nederland al even de deeltijd-WW gehad. Nou, daar zijn we vrij zuinig mee geweest. Maar je zou kunnen kijken voor Brabant. Stel nu dat 2013 ook in die high-tech dat het wat terugvalt. Ja, dan moet je dus niet die mensen kwijt. Dus je wilt die mensen eigenlijk bij je houden. In Duitsland doen ze dat ook met een regeling die noemen ze koortsarbeid. Die bestaat echt al vanaf 1910. En dan zorg je eigenlijk ervoor dat die mensen aan het werk kunnen blijven. Werktijdverkorting. Het is een soort werktijdverkorting. Nou, je hoeft dat niet per se nu landelijk in te in te, in te vullen denk ik maar voor Brabant is dat eigenlijk voor die, voor die typische industrie is dat eigenlijk wel een type beleid wat je nodig hebt om die, die kenniswerkers en die vakmensen aan je te blijven binden we gaan er zo ongeveer praten met Jalko van Dijk maar eerst dit en dat heb ik net al gezegd de verkeersinformatie bij Tamara Bruggemans Tamara volgens mij krijg ik gelijk het blijft onder de 100 kilometer ja, daar zou je nog wel eens gelijk in kunnen krijgen. We zitten nu op uh, bijna 70. Ja, het is gewoon minder druk. Misschien dat mensen toch al aan een kerstvakantie zijn begonnen. Um, wat wel opvalt is een ongeluk op de A58. Breda richting Eindhoven. Tussen de afrit Hilvarenbeek en Oorschot 7 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. En we hebben ook nog een aanrijding op de A59. ons richting Zonzeel. Voor Rosmalen 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Het Bert van Sloten. En Jauke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse. aan De Rijksuniversiteit Groningen is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden het net over Brabant. Wat maakt Brabant trouwens bijzonder als arbeidsmarkt volgens u? Zij, hebben ze troeven? Uh, ja, ik denk dat Brabant het afgelopen jaren heel goed heeft gedaan. Maar nu op een bepaald moment krijgen ze toch last van de inzakkende wereldconjunctuur. Uh, en dan moeten er toch mensen ontslagen worden. En ja. daardoor wordt deze stijging verklaard. Ja, want is dat, uh, de, de, laat we zeggen, het grote aantal uh, werklozen het gevolg van het feit dat ze ze zo goed hebben gedaan? Uh, nou, in het begin wel. Het is een hele, uh, ja, er zijn jaren geweest waarbij Brabant het heel goed deed... omdat ze gewoon een hele concurrerende industrie hadden op de wereldmarkt. Maar ja, het zakt nu echt in. Ja. Nou, uh, hebben we het over Brabant, maar er zijn ook nog twee andere provincies die opvallen. Zuid-Holland is nummer twee en Flevoland. Hoe kan dat daar? Hoe, waarom is de werkloosheid in die provincies nou juist gestegen? Nou, ik denk dat er verschil gemaakt moet worden. Zuid-Holland is uh, traditioneel ook een uh, provincie waar heel veel industrie is. Die hebben dus ook last van uh, de wereldeconomie. He, de haven van Rotterdam bijvoorbeeld. En het gemiddelde opleidingsniveau is daar ook wat lager. En die hebben eerder last van, uh, die, uh, van werkloosheid. Ja. Ik denk dat Flevoland is een uh, bijzonder geval is. Ik denk dat het in Flevoland komt omdat heel veel mensen die in Flevoland wonen... die werkten in uh, Utrecht en uh, Amsterdam. En uh, daar zijn ook wel ontslagen gevallen. Alleen uiteindelijk gaan die mensen in uh, Flevoland naar het arbeids. Bureau. En je ziet dan ook dat in Zuid-Holland, in Noord-Holland Zuid in, in Noord en Utrecht... dat daar de werkloosheid niet zoveel is gestegen. En dat komt voor een deel omdat die werkloosheid neerslaat in Flevoland. Gewoon omdat de mensen elders wonen, dat is het hem. Ja, het is gewoon pendel. En je wordt werkloos in de provincie waar je woont en niet waar je werkt. Ja, nou, uh, die reportatie die we net hebben gehoord hè, van Peter van der Meerschout... daarin uh, vroeg, uh, Ton Wildhagen was dat, om een deeltijd-WW. Alleen voor de provincie Brabant, Noord-Brabant. Ik denk, kan dat dan? Nou, dat lijkt me niet. Ik denk, als je dat doet, moet je het overal doen. Want uh, in elke provincie zijn er wel bedrijven die te maken hebben... met uh, technici uh, en hoogopgeleide mensen die misschien ontslagen moeten worden. En op lange termijn wil je dat niet. Zeker niet. In het, uh, uh, nu de vergrijzing er zit aan te komen, dan nou, nou je nou ja, goed, je hebt daar zo'n zo heel gebied, hè, dat, dat hele kenniscentrum... daar zo rondom Eindhoven, die Brainport, daar slaat het dan vooral, uh, vooral toe. Dus hij zegt, van, nou ja, daar moet je dan ook iets maatwerk voor bieden. Nou, ik denk dat je het beter voor bepaalde beroepsgroepen uh, kan doen... en voor bepaalde sectoren, en niet alleen maar in één provincie. Maar deeltijd-WW is überhaupt wel een goed idee? Uh, ja, je zal toch iets moeten, want als mensen uh, werkloos worden... en uh, misschien naar andere sectoren gaan, dat wil je op de lange termijn niet. Want dan heb je juist dit soort gespecialiseerde arbeidskrachten nodig. Ja, nou nog eventjes naar uw eigen provincie kijken. Overigens, ik zeg er eventjes bij, als u nou het hele onderzoek wilt lezen... ga dan even naar uh, nos.nl, want daar staat ook per provincie uh, uitgesplitst. Uw eigen provincie, uh, Groningen, het is met bijna 10% teruggelopen. Dat snap ik niet, want ik dacht altijd Groningen, daar gaat het helemaal slecht mee. Nou, het Noorden doet het de afgelopen jaren eigenlijk wel vrij goed. Uh, maar uh, een daling van de werkloosheid in Groningen... dat lijkt me eigenlijk onwaarschijnlijk. Ik denk dat dit komt omdat het CBS uh, deze cijfers baseert op een steekproef. En uh, dan kom je, denk ik, in het geval van Groningen net iets verkeerd uit. Want als ik kijk naar de cijfers oh. van het UVV... dan blijkt de werkloosheid ook in Groningen toch wel te stijgen. Oké, okay, dus de cijfers van Groningen moeten we eigenlijk met een korreltje zout nemen? Dat zou ik wel doen. Ja, maar die andere cijfers van andere provincies kloppen wel... als u het zo even bekijkt? Ja, het gaat om de globa globale trends. En Groningen is natuurlijk een provincie met maar relatief weinig inwoners. En waarschijnlijk is de steekproef daar juist aan de kleine kant geweest. Ja, of de mensen zijn ook net zoals bij de andere provincies weggetrokken? Nee, dat denk ik niet. Er zijn wel een deel van de mensen die in Groningen werken die in Drenthe wonen. Maar dat gaat toch niet om het grote aantallen. Dat, dat, dat kan verklaren dat de werkloosheid gaat dalen in Groningen. Ja, nou, vandaag komt het CBS met nieuwe cijfers. De trend is dat de werkloosheid blijft stijgen. Ja, dat denk ik wel. Als je alle signalen ziet, ook landelijke prognoses van het CPB, eh, dan eh, krijgen we de crisis nog wel behoorlijk voor de kiezer en dan zal de werkloosheid stijgen. Ja, en het percentage, als je, want ik geloof dat vandaag de, de belangrijkste vraag is, gaat de werkloosheid door de 7% heen? Is dat dan nog van belang? Nou, percentage niet. Maar uh, hoe meer werkloosheid, uh, ja, hoe minder koopkracht. En uiteindelijk is dat slecht voor de economie. Want dan uh, hebben mensen geen vertrouwen als ze het risico lopen om werkloos te worden. Gaan ze niet uitgeven. En dan wordt die economische spiraal eigenlijk alleen maar negatiever. Meneer Van Dijk, ik dank u wel voor uw analyse. Graag gedaan. Janke Van Dijk was dat. Hoe sluit je dorpen en boerderij aan op glasvezel? Ruim 1 miljoen huishoudens hebben inmiddels een glasvezelaansluiting. Daarmee kunnen ze heel snel internetten. Maar bedrijven vinden het te duur om voor afgelezen huizen en boerderijen... te graven en kabels aan te leggen. Maar daar lijkt nu een oplossing voor gevonden. Glasvezelkabel gaat namelijk het riool in. De eerste proef start in Lonneker, de gemeente Enschede. En onze verslaggever Nick Wouters die ging kijken. Op een plattelandsweg in Lonneker daar ligt de, de riolering open, of er ligt een gat in de weg. En daar wordt hard gewerkt door uh, twee mannen met een oranje hesje aan. Werkzaamheden zoals je dat wel vaker ziet, maar hier gebeurt er iets bijzonders met de riolering. Uh, we zijn nu uh, de kabel afgoten door de drukriolering. En uh, zo brengen we de, de kabel in. Nou, Erik Klein Nagelvoort van uh, Jeltzer, een bedrijf dat dit uh, verzonnen heeft. Wat zijn ze hier aan het doen? Ja, wat we hier aan het doen zijn, we zijn de kabel uh, door het drukriol aan het heen blazen. Een glasvezelkabel? Een glasvezelkabel inderdaad. En die gaat uh, 6 kilometer per uur uh, door het riool heen, door een uh, mechanisch riool. Dat zijn uh, buizen van uh, 50 tot 63 tot 75 millimeter uh, breed. Hoe bent u op dit idee gekomen? U, u zat op de wc of hoe is dat gegaan? We kenden de aanleg van glasvezelprojecten. Uh, en we keken naar de kosten en we dachten, ja, dat is uh, voor het buitengebied onbetaalbaar. En uh, vervolgens uh, hebben we in het buitenland gekeken, in Japan, in uh, Engeland, in uh, Frankrijk... ...waar het ook al wordt toegepast, alleen door hele grote riolen. Mm. En toen dachten we, nee, het zou het door, door kleine buizen en door bochten ook moeten kunnen. Riool, dan denken mensen toch aan uh, nou ja. poep en plas. Kom je dat tegen tijdens de werkzaamheden? Ja, kom je natuurlijk wel tegen. We spoelen wel voor de werkzaamheden het riool uh, eerst door. We sluiten ook alle pompen af, maar er kwam toch, uh, hier, we zitten hier dicht tegen een uh, defensiegebied aan, uh, Vliegveld Twente. Er zat een geheime leiding gekoppeld op, uh, op deze leiding. En, uh, ja, dan kwam er toch een poepfontein uit. Ja, dat, is, dat, is, dat hoort een beetje bij ons werk. De kabel die ligt in, die ligt in het afval van ja. mensen. Ja, ja, ja, ja. Die, is, tast dat de kwaliteit ja. van de kabel aan? Is dat een probleem? De eerste kabels die wij in het riool stopten, die hadden daar enorm last van. Daar kwamen, er werd gewoon een olifantenhuid. En plus, in riolen zitten gassen. En deze gassen kunnen in kabels trekken. En daardoor gaat je de capaciteit van de kabel, hè, dus je hebt 100 MB, kan die zo naar 70 MB gaan. Dat wil je natuurlijk niet. Dus plas en poep, dat zorgt voor lagere internetsnelheden ja, uiteindelijk. Precies, ja, precies. Dus dat wil je niet. <laughs> dus we hebben uiteindelijk een specifieke coating rond deze kabel bedacht samen met een leverancier. Die je 30 tot 50 jaar in het riool kan, kan leggen. Verschillende gemeenten houden de proef in de gaten. Als het een succes wordt, dan willen ze ook glasvezelkabels in hun riool hebben. En dat onderwerp waar we het over hadden, namelijk lekker op de achterbank kijken hoe bumperkleven gaat, houdt u nog even van ons te goed, want degene met wie we zouden spreken is waarschijnlijk zelf even aan het bumpenkleven. Het NOS Radio N journaal mediaoverzicht. Dick de Hark. De provincie Groningen wil een eigen bewoond Waddeneiland hebben. Dat eiland moet tussen Rottemoog, het Duitse Borkum en de Vaste Wal komen. Hier zullen ecologie en economie hand in hand gaan. In Trouw staat een schets van het ovaal gevormde eiland. De noordkant heeft een breed zandstrand en kwelders. Hier kunnen vogels voorrageren en zeehondjes uitrusten op watplaten. Aan de zuidzijde, in de buik van het eiland, kan een grote zeehaven komen. Een naam voor het te maken eiland staat niet in de krant. De Amsterdamse vmo school waar ook twee verdachten van de dodelijke mishandeling van grensrechter Richard op opzitten, moet onder toezicht van de politie worden gesteld. Onderwijswethouder Pieter Hilhoors wil dat, omdat al maandenlang groepen leerlingen de buurt terroriseren. Volgens De telegraaf weigert de school hulp van de politie om de leerlingen in het gereel te houden. Een buurtbewoner schrijft in een brief aan de wethouder dat hij is bespuugd, geschopt en geslagen. Homo's worden volgens de man nagejaagd en kinderen op de rijbaan geduwd. Als het aan de wethouder ligt, patrouilleren dagelijks vanaf januari een hoofdagent, een leerplicht en een leerplichtambtenaar in en om de VMBO-school. De ex-vrouw van kindermoordenaar Mark Dutroux, is wezen winkelen in de kustgemeente Knokke in West-Vlaanderen. Michel Martin verblijft sinds een paar maanden in een klooster in Malon, nadat ze voorwaardelijk vrij kwam. Bij de VRT zegt burgemeester Lippens dat hij haar bezoek aan zijn gemeente eigenaardig vindt. Mijn eerste reactie was, het is niet waar. Want uiteindelijk uh, uh, ik was ik de mening toegedaan uh, dat ze een malon was. En iemand zei me nee, zij is bij de kapper hier in de Kustlaan. Uh, er, bij de kapper zijn er geen kappers in namen. Zijn er geen kappers in namen? Vraagt de burgemeester van Knokke zich af. Een andere burgemeester, burgemeester van de Drentse gemeente Noordenveld, ergert zich aan het gedrag van sommige twitterende raadsleden. Daarom komen er twitterregels. Het is voorgekomen dat raadsleden tijdens de raadsvergadering via Twitter met elkaar in discussie gaan. De burgemeester noemt dat op de site van RTV Drenthe ongehoord. Eén raadslid maakte het heel bonds met een tweet waarin stond dat de voorzitter van de raadscommissie het slecht deed tijdens de bijeenkomst. Als je dat vindt, dan moet je dat zeggen, zegt de burgemeester. Morgen is doomsday. Alle kranten besteden er aandacht aan. In Dagblad Trouw geeft godsdienstpsycholoog Joke van Sane antwoord op de vraag waarom er altijd weer eindtijddenkers opduiken. Het is een manier om oerangsten te bezweren. Ten diepste zijn we allemaal bang voor de dood. Dat niet alleen jij, maar de hele mensheid eraan gaat... is daar een uitvergroting van. Wij zijn en zwaar gefascineerd door het einde der tijden... schrijft Bert Wagendorp in zijn Volkskrant column... Duikel een paar oude Germaanse runetekens op... verbind ze met de stand van de zon en de maan... en schrijf in een boek dat uit een en ander klip-en-klaar blijkt... dat op Koninginnedag 2014 het licht definitief uitgaat. Bestseller. Wagendorp sluit zijn column af met een tip... voor wie vrijdag goed gemutst en onder wil gaan. Ga naar Gijs Scholten van Aschat in De Kleine Comedie. Hij speelt daar het stuk... Apocalypse. Tot slot heeft Gert-Jan Segers, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie... net nog getwitterd over het debat van gisteravond. In de laatste minuut van de laatste termijn kwam D66 Schouw ermee. Weg met de zondagswet en weg met doorgifte van verhuizing van kerkleden. Schouw is Gerard Schouw en die proberen we te bereiken om hem te vragen over hoe en waarom van zijn motie over die zondagsrust. Dus dat hopelijk zo dadelijk als Gerard zijn telefoon opneemt. moeten wel veel mensen vandaag hun telefoon opnemen. Je kan merken dat de vakantie nabij is. Maar we hebben desalniettemin nog een leuk, aardig, interessant nieuwsaanbod... voor u zo dadelijk na de klok van 8 uur. Onder andere gaan we het hebben over Horen. We gaan het hebben over de ambassadeur in Suriname. Die Suriname niet echt wenst. En we hebben het over die arand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 Vindt u dat vermogen in moeilijke tijden toch moet kunnen groeien? Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Aangenaam. Hof Hoorneman is de naam. Hof Hoorneman, bankiers. Uw vermogen is het waard. Mako, alles voor een fijne kerst. Mooie wensballonnen, twee stuks, 3,99 euro.